Tien uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Bij een aanslag op een moskee in Brussel zijn twee doden gevallen. Dat meldden Belgische media. Volgens onbevestigde berichten is een van de slachtoffers de imaan van de moskee. Aan het begin van de avond zouden er Molotov cocktails... naar de Shiitische moskee in de wijk Anderlecht zijn gegooid. Er waren toen ongeveer tien mensen in de moskee. De Belgische politie heeft een verdachte aangehouden. Nederlandse politietrainers gaan in een groter deel... van de Afghaanse provincie Kunduz agenten opleiden... Dat schrijft het kabinet in een brief van de Tweede Kamer. Nu zijn de politietrainers alleen in de stad Koendous en het gelijknamige district actief. De Tweede Kamer ging vorig jaar akkoord met politietrainingen in de hele provincie Koendous. Het kabinet hoeft daarom de uitbreiding van het werkgebied niet aan de Kamer voor te leggen. De algehele veiligheidssituatie in de provincie is volgens het kabinet het afgelopen jaar verbeterd. Het aantal geweldsincidenten is substantieel gedaald. En sinds augustus vorig jaar zijn er in Koendous geen zelfmoordaanslagen meer geweest staat in de brief. In Florence in Italië is mogelijk een werk van Leonardo da Vinci ontdekt. Onderzoekers vonden in het Palazzo Vecchio... een verborgen muur met verfsporen. Het zou kunnen gaan om een wandschildering van de slag bij Angiari... waaraan da Vinci werkte in 1503. De verfsporen bevatten kleuren die hij gebruikte voor de Mona Lisa. Da Vinci maakte het werk niet af. Later werd de muur overgeschilderd... door een andere Italiaanse meester, Giorgio Vasari... Deskundigen proberen nu na te gaan wat er nog over is van Da Vinci's schildering. Middenvelder Brad Holman vertrekt aan het eind van het seizoen bij AZ. Hij gaat voetballen bij Aston Villa, dat vijftiende staat in de Engelse Premier League. De 27-jarige Australiër speelt al bijna tien jaar in Nederland en is bezig aan zijn vierde seizoen bij AZ. Zijn contract loopt af, daardoor krijgt de club het maar geen geld voor hem. Het weer vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgen op veel plaatsen eerst grijs en nevelig. Later hier naar zon, het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn, met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. Dit was de dag waarop PSV afscheid nam van trainer Fred Rutte. Zijn positie werd onhoudbaar na de dikke nederlaag bij NAC. De supporters eisten een paar uur na die wedstrijd al het vertrek van Rutte. Als je er niemand geven, dan moet je wegwezen. Als iedereen dat gevoel heeft, en ook mijn spelers hebben dat gevoel... was ik al lang weg geweest. Na een lang directieoverleg kwam de clubleiding vandaag... ook tot de conclusie dat een schokeffect nodig is. Na de wedstrijden tegen Valencia en met name NAC... Uh, zagen wij geen tekenen van structureel herstel, ook geen aanvang daarvan... en waren helaas besloten tot het onvermijdelijke. Rutte is dus ontslagen. Philip Kocu is de nieuwe interimtrainer met als assistent Ernest Faber. In deze uitzending veel aandacht voor de trainerswissel bij PSV. De zilveren shorttrekkers zijn terug in Nederland. De mannen van de aflossingsploeg hebben de aansluiting met de wereldtop gevonden... maar bij de vrouwen heeft bondscoach Jeroen Otter nog een hoop werk te verrichten. Dat was een, een koude douche. Na 10, 15 meter was de wedstrijd al over... En je hebt je uiteindelijk geplaatst voor de top acht landen... om überhaupt aan het WK mee te mogen doen. En dan, dan lig je er op die manier uit. Dat is heel, heel erg triest. Ook kijken we vooruit naar de Champions League wedstrijden van morgen. En ik bel met Wesley Sneijder in het trainingskamp van Internationale. Dat en meer tot 11 uur.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 En nu? Ja, nou succes. succes? Bedankt. Tweeënhalf hebben we geen thuis gehad onder Rutte. Houdt. Houdt. Houdt. Houdt. Houdt. Houdt. Ja, maak het door of niet? Ja, Lijkt een diesel trouwens. Rutte wilde dus geen reactie geven. Erik ten Hag was iets spraakzamer. De assistenttrainer werd door Rutte naar PSV gehaald... en nu Rutte ontslagen is, toont ten Hag zich solidair. Nou, ik ben hier samengekomen En uh, ik ben uh, ook mede verantwoordelijk. En uh, nou goed, ik sta achter de trainen, achter al zijn beslissingen. En uh, nou goed, als dan, uh, dit het eindresultaat is, of het resultaat is, ja, dan uh, zei dat zo. Ja. ja, dat is wel een vervelend resultaat. Hè? Um, nou goed, het seizoen is nog lang niet over. En uh, uh, alles zit eigenlijk nog in. Ja. Dit wordt je laatste ritje vanaf de Hertgang? Dit is de laatste rit. Vanaf de hertgang, ja. Dus ten Hacht tegen Omroep Brabant. Terwijl de trainer en zijn assistent voor het laatst vertrokken van de, hart, van de hertgang... gaf technisch manager Marcel Brans in het stadion tekst en uitleg over het ontslag. Het is Brans gevallen om de beslissing te nemen. Ja, het is een uh, moeilijk besluit geweest, laat ik dat vooropstellen. stellen. Uh, vooral vorige week is natuurlijk uh, de onrust uh, begonnen. Toen hebben we eigenlijk met alle geledingen gesproken. Technische staf, spelersgroep, supportersgroepen. En uh, nou, uiteindelijk hebben we toch uh, aangegeven met, uh, met de huidige technische staf verder te willen. Um, nou, dan hoop je dat, het, uh, dat die week, uh, een hectische week, die, uh, die we voor de boeg hadden, dat het beter gaat. En dan met name kijk je naar NAC. Uh, Valencia is natuurlijk een uh, hele sterke opponent. Nou, en dan zie je dat, uh, dat beide keren uh, ja, zeker niet goed gaat. En uh, nou, dan zie je dat de druk eigenlijk alleen nog maar toeneemt. A op Fred, B op het team. En uh, nou, dat alles overwegende en ook kijkende naar de resultaten, met name na de winterstop, uh, hebben we uiteindelijk vanochtend het uh, besluit genomen. Jullie lieten uh, um, Fred Rutte na die wedstrijd tegen Twente ja, toch een beetje bungelen. Het was geen onvoorwaardelijke steun van jullie uit. Was de beslissing in feite toen al genomen? Nee, totaal niet. En, uh, dat hebben we ook heel duidelijk gemaakt naar de technische staf, maar ook zeker met de spelersgroep zo besproken. Uh, die ook aangaf achter hun trainer te staan.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 Nou ja, misschien uh, is de groep uh, niet, uh, niet zo goed als iedereen denkt. Uh, dat weet ik niet, maar uh, daar, zijn, daar zijn de geluiden denk ik heel gemeleerd over. Maar wat denkt u zelf, zijn de aankopen die u gedaan heeft dan toch niet zo goed geweest als u gehoopt had? Ja, ik denk dat we dat ook niet kunnen zeggen. Ik denk dat iedereen, uh, denk ik wel, instemmend in zal, uh, zal knikken over de prestatie tot nog toe van de nieuwe mensen. Uh, die hebben zeker uh, niet teleurgesteld. Maar uiteindelijk hebben we nog niet het resultaat kunnen bereiken... wat we graag wilden bereiken. En met name uh, na de winterstop is dat, uh, is dat minder gegaan. Dat is uh, Marcel Brans in het gesprek met Steven Dalenbouwt. Inmiddels aangeschoven uh, collega Arno Vermeulen. Arno, laten we even een paar dingen uh, pakken. Bijvoorbeeld, uh, nog niet zo lang geleden heeft Hutte uh, bekendgemaakt... dat hij aan het eind van het seizoen weggaat bij PSV. Dat was al een vreemde vingerwijzing. Een vreemde vingerwijzing niet. Alleen denk ik wel dat het uh, de, de zaak nu bespoedigd heeft. Het feit dat hij natuurlijk volgend jaar <coughs> geen trainer meer is bij PSV, maakt het makkelijker voor een uh, directie om afscheid van je te nemen. Waar hij het niet gaat? meer zitten? Nou, het, het, het zat iets anders. Uh, volgens mij wist hij dat PSV sowieso eigenlijk na dit seizoen met hem wilde uh, stoppen. En heeft hij daarom uiteindelijk ook besloten om weg te gaan uh, naar dit jaar in, in Eindhoven. Uh, het was eigenlijk al eerder bekend dat PSV het na drie jaar Rutte wel uh, prima vond. En dat men op zoek ging naar een, uh, een nieuwe trainer. Uh, met als argument ook dat er tot nu toe natuurlijk geen prijzen waren gepakt door Rutte. En niemand ook zeker wist dat het dit jaar zou gebeuren. Uh, nou, als je dat weet als trainer is het misschien handiger om inderdaad zelf te, zelf te vertrekken en iets maar anders te gaan zoeken. is nu nog kansrijk, bij wijze van spreken, voor de treble. Ja, Natuurlijk, dat had gekund. Hoewel, uh, Valencia wordt erg lastig. Want als je die wedstrijd gezien hebt... had het natuurlijk eigenlijk 6-0 in Spanje zeker. moeten zijn. Als alleen de directie nog één week wacht... kan het ook zijn dat je van Heerenveen in de competitie verliest... en dat je ook de halve finale van de beker verliest... en dan win je vrijwel zeker helemaal niks meer. Bovendien is er gevaar dat je zesde eindigt in de, in de competitie. Tot en met Feyenoord staat het heel dicht bij elkaar. Dat zou zelfs betekenen dat je play-offs Europees voetbal moet spelen. Dat heeft weer te maken met die hele rare competitie die we dit jaar hebben. Dus het was wel voor de directie nu of nooit. Of je stuurt hem nu weg en je gokt op het effect van Cocu en Faber. Of je moet hem laten zitten. En ja, ze hebben in hun achterhoofd toch echt de angst gehad... dat ze overal na zouden grijpen. En op grond van de wedstrijd tegen nak. Uh, want daar hadden de spelers iets recht kunnen zetten. Uh, ja, is het ook weer niet zo'n hele gekke gedachte... dat het alleen maar minder werd. Maar wat ook meespeelt is dat het natuurlijk al twee seizoenen eerder... ook fout is gegaan. Dat is eigenlijk het grote geheim uh, wat we nog niet kunnen ontrafelen... wat daar nou precies de oorzaak van is. Drie jaar lang Rutte speelt PSV tot de winterstop eigenlijk prima. En na de winterstop gaat het valikant mis. De resultaten worden minder, uh, kun je in percentages uitdrukken. Dat scheelt enorm. Nu hebben ze bijvoorbeeld al 13 punten gemist in de competitie... En dat is het mirakel. Waarom was Rutte bij PSV goed tot en met december... en niet meer in de tweede helft van het seizoen? Ik denk dat niemand daar zomaar even een antwoord op heeft. Maar wel heel interessant. Uh, het ging inderdaad steeds mis als de prijzen verdeeld werden. En daar uh, heeft hij geen vat op kunnen hebben. Uh, natuurlijk heeft hij het elftal wel gemotiveerd. Maar het leek altijd wel alsof ze ja, vermoeid waren als het erom ging. Niet meer fris waren. Als je het begin van dit seizoen zag... bijvoorbeeld Dries Mertens... Sprankelend, Geweldig voetbal. Uh, ook dat spel van Mettens zie ik niet meer. Hij scoort af en toe nog een mooie goal. Maar niet meer zo goed als aan het begin van het seizoen. Strootman een dipje. Strootman. Ook Wijnaldum. Hè, want Marcel Brandt zegt al ons aankopen doen het prima. Ja, die hebben het een tijd lang goed gedaan. Maar nu al ook veel te lang niet. Ook die aankopen niet. Uh, dus... Het is de magie van, van, van sport. Waarom lukt het hem niet na de winterstop? Waarom zijn de spelers minder? Zijn ze inderdaad fysiek vermoeid? Zijn ze geestelijk vermoeid? Is hij niet in staat om er variatie voldoende in te brengen... waardoor ze tot en met mij uh, goed spelen? Ja, is interessant. Hij zal zichzelf ook wel het hoofd erover gebogen hebben... maar het antwoord hebben we nog niet gehad. PSV kan heel spankelijk voetballen. Heeft het de eerste maanden van dit seizoen ook weer laten zien. Men heeft geïnvesteerd in aanvallende spelers. Had men niet moeten investeren in verdedigers? Ja, dat is achteraf, maar dat is wel waar. Als je ziet hoe zwak de elftal nu verdedigde... maar niemand wist dat bij Bouwmaar de sleet er zo op zou zitten. Uh, bijvoorbeeld, dat de Rijk zou tegenvallen als aankoop. Want er is wel een verdediger gehaald. Pieters is lang geblesseerd geweest. Pieters is lang geblesseerd geweest. Maar achteraf zou je kunnen zeggen, had één frivole voetballer minder gehaald. Want er zitten er nog wel eens één of twee op de bank. En had een hele goede verdediger gehaald. A, waar haal je hele goede verdedigers vandaan? Dat is vrij dun gezaaid. En B, was het ook wel het idee. Ik uh, ga maar even terug hoor, uh, begin van dit seizoen. Men wilde aanvallend voetbal spelen want afgelopen jaar was het saai en niet, niet frivol om naar te kijken. Dus er moesten jongens komen die, die mooi kunnen voetballen. Hè? Inderdaad, Mertens, Vijnaldum uh, spelers waar het publiek voor naar Eindhoven weer zou komen. Men hoefde trouwens geen kampioen te worden, want het was eigenlijk ook wel een beetje een tussenjaar... om met de jeugd dan de komende jaren goed te gaan presteren. Dat is iedereen nu vergeten. Maar het ging ook wel om de manier van voetballen toen heel erg. Dus inderdaad werd er geen verdediger gekocht. Achteraf was dat een betere keuze geweest als je die had kunnen vinden. Een connectie Alex, misschien weer terug kunnen brengen. Bijvoorbeeld als je die had kunnen huren, zou dat verdedigend absolute versterking zijn geweest voor dit PSV. Vaak hoor je dat uh, een groep uitgekeken is op een trainer. Uh, in dit geval hoor je dat helemaal niet. Integendeel zelfs. Laten we even gaan luisteren naar uh, Wilfred Bouwman. Hij reageerde bij Omroep Brabant over het ontslag van Rutte. Dat vinden we erg, maar het is uh, een beslissing uh, die is genomen en uh, daar kunnen wij helaas uh, niks aan veranderen. Nee. Het was uh, onontkoombaar op een gegeven moment, hè? Blijkbaar. Ja. Kon niet anders meer? Nee, en daar zijn wij verantwoordelijk uh, mede door. Dus uh, dat uh, vinden wij als spelers uh, jammerlijk. Ja, een heel rot seizoen zo. Ja, en er zijn nog negen wedstrijden, dus uh, daar moeten we snel uh, nog iets van maken. En dus, uh, ja, ja, klinkt ook niet echt vrolijk dit. Nou, ik had, als je hem nu hoort, denk je niet van nou dat gaat eventjes vanaf volgende week heel anders. Maar oké, okay, dat is ook wel een beetje bang. Nou komt CoQ, een absolute held in Eindhoven. Niet alleen in Eindhoven, een hele internationale voetbal. Uh, is hij op dit moment de man die de kar kan en moet trekken? Um, nee, want anders dan zou PSV ook onlangs niet bekend hebben gemaakt... dat hij volgend jaar inderdaad een eigen elftal krijgt. Hè. Hij was ja, bestemd hij... om de A1 te gaan ja. doen. Uh, kortom, ze vinden dat hij eigenlijk nog heel veel vlieguren moet maken... om in de toekomst misschien wel de nieuwe hoofdtrainer van PSV te worden. Maar niet komend jaar. Uh, Faber wilde ze al hebben als assistent van bijvoorbeeld Dick Advocaat of een ander. Uh, Cocu zou een eigen elftal krijgen. Dus nee, dit is tegen de planning in die PSV zo mooi had gemaakt... om Cocu te lanceren de komende jaren. Maar ja, nood breekt wetten. Ze zullen misschien echt wel om zich heen gekeken hebben... van kunnen we iemand vinden voor negen wedstrijden van het Kaliber-Advocaat? Zullen we of aan daar gaal? aan gedacht hebben, aan advocaat? Want die had het nu even kunnen doen tot half mei. Ja, dat weet ik niet, maar ik denk eigenlijk niet dat je het kunt maken... als bondscoach op weg naar een Europees kampioenschap. Zeker niet een bondscoach van, van Rusland om even twee maanden naar Nederland af te reizen. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat dat helemaal geen haalbare kaart is. Dat, uh, dat lijkt, me, lijkt me onmogelijk. Maar ze zullen wel gedacht hebben van wie zouden we voor twee maanden... eventueel voor de groep kunnen zetten. Nou, die namen zijn er eigenlijk nauwelijks als je de lijst langs loopt. Je zou nog even kunnen denken aan misschien Erwin Koeman... Uh, die in ieder geval PSV goed kent. maar oké, okay, Van Gaal. Uh, maar daar zijn heel veel bezwaren ook in Eindhoven rondom Van Gaal. Zeker voor de toekomst. En voor hem was het ook niet aantrekkelijk om het even te doen... maar misschien om er dan wat langer in te stappen. En dat lukt dan weer niet met Van Bommel en met de fans. En uiteindelijk is de optelsom geweest dat ze kiezen voor Cocu... maar wel met Ernst, Ernst Faber uh, ernaast. Of misschien wel op gelijke hoogte. Of misschien is wel de relatie straks zo dat Faber, die wel ervaring heeft... Uh, bij Eindhoven opgebouwd... Uh, iets meer een mannetje is, maar dat bedoel ik positief. Uh, Cocu lijkt soms wat, wat introvert. Faber is aanwezig. Nou, dat misschien die verhoudingen wel iets anders liggen... dan ze vandaag bekend hebben gemaakt. Ja, overigens is er al bekendgemaakt dat Faber uh, de assistent gaat worden van Cocu... of dat ze het met z'n tweeën gaan doen. Maar uh, PSV schijnt nog wel te moeten onderhandelen met Eindhoven. Voor directeur Hans Mulders kwam het als een verrassing... dat PSV opeens op de stoep stond. Zijn, zijn we zijn verrast om vooral het tijdstip. En, uh, met name het feit dat ik wist dat, uh, dat Ernest al een tijdje in gesprek was met PSV. Dat ging met name over uh, de invulling naar volgend seizoen toe. En vandaar dat uh, we niet verwacht hadden dat uh, het op kort termijn per direct zou moeten. En daar gaat het eigenlijk over. PSV heeft uh, vandaag de vraag gesteld om ons in gesprek te gaan om Ernest Faber per direct over te nemen. Uiteindelijk uh, ze hebben wij zoals altijd uh, vanuit de manier zoals we werken... Met, uh, ...met Ernest in gesprek gehaald toen hij er zelf in stond. Hij gaf aan dat hij graag met PSV uh, op korte termijn uh, in gesprek wilde. Nou, hij is naar, uh, naar PSV gereden, hij hebben een akkoord bereikt... ...en uiteindelijk was de afspraak uh, naar ons toe van prima. Uiteindelijk is er alleen een akkoord als uh, de clubs ook tot een akkoord gekomen zijn. En daar gaan we morgen uh, verder over, uh, over praten met PSV. Ja, dat, is een kwestie, dat is een kwestie van uh, een, een bedrag wat uh, ja, voor PSV niet veel is en voor Eindhoven een hoop. En een paar jeugdspelers en intensievere samenwerking. Als ik even de moraal erin mag spelen, je mag je misschien ook wel afvragen of Faber, Ernst Faber dit eigenlijk wel zou kunnen doen. Uh, hij is ontzettend belangrijk geweest voor Eindhoven, waar hij heel goed werk heeft verricht. Hè. EVV Eindhoven was uh, nou, bijna onzichtbaar nog in het betaalde voetbal, uh, staan nu op de derde, derde plaats. plaats en maken een hele goede kans natuurlijk straks om in de play-offs te komen. Dat kun je in theorie promoveren. Het zal niet zo makkelijk zijn, maar het kan. Uh, hij is daar een hele belangrijke schakel in, heeft het goed gedaan. Hij stapt er toch gewoon nu in maart uit, vlak voor de finish. Dat moet voor de spelers van Eindhoven wel een heel vervelend gevoel zijn... dat het leider van, van, van de club, de leider van het elftal, weg is. Natuurlijk, voor de carrière van Faber is het interessant, hoewel... Hij had sowieso wel een contract gekregen voor de komende twee jaar. Daar werd al over onderhandeld. Maar dat is vandaag in een stroomversnelling gekomen. Ja, ik heb er toch wel wat moeite mee eerlijk gezegd... dat een club als Eindhoven nu twee maanden voor het einde van het seizoen... gewoon zijn trainer kwijtraakt en er eigenlijk niets aan kan doen. Ze moeten hem laten gaan. Ze mogen nu nog gaan onderhandelen met PSV. En dan gaat het inderdaad om, om, om, om wat geld, om twee jeugdspelers misschien... en een, een, een zak met ballen. Ja. We krijgen in tien dagen tijd, wat PSV betreft, uh, Valencia thuis. Twee keer Veen, één keer voor de competitie, één keer voor de beker. En dan Ajax uit. Over tien dagen weten of het wonder gewerkt heeft. Ja, uh, het leuke moet, het leuk gevoel moet zijn voor een trainer... Uh, dat je over twee maanden de, de dubbel zou kunnen winnen. Ik, bedoel, ik neem niet aan dat... PSV nu de Europa League wint, maar je kan wel kampioen worden en de beker winnen. Dus sta je in Eindhoven op dat stadhuisplein met de kampioenschalen in je hand. Dat moet wel motiveren, want het kan natuurlijk gewoon wel nog. Je hebt de directe tegenstanders nog uh, uh, zelf dit seizoen, en ze hebben nog steeds gewoon goed materiaal. Uh, dat moet de motivatie zijn, ook voor die spelers om er vol in te gaan. Maar uh, het is een examen waarbij je moet realiseren dat Philip. Koku en Faber misschien eigenlijk ook wel. Ook beschadigd kunnen raken. En dat is dan weer jammer, omdat ze ze zo mooi wilden brengen binnen de club. Maar oké, okay, er is over nagedacht. Er waren geen alternatieven. Koku kreeg ook wel een beetje het mes op de keel. Uh, en kon eigenlijk niet anders uit liefde voor de club. Maar erg interessant om te zien hoe bijvoorbeeld Koku zich profileert. Altijd een beetje langs de zijlijn. In de schaduw van Bert van Marwijk. De schaduw van Fred Rutte. Nou, nu gaan we zien wat hij in zijn massa heeft. Dankjewel Arno. Zeg maar, nossa. Massa!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 Se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, hein Eu quero ver só vocês agora Nossa, nossa assim você me mata Ai, se eu te pego Que delícia, delícia Assim você me mata Normaal gesproken doen we het nooit... maar je hebt van die verslaggevers die vragen een verzoeknummer aan. In dit geval uh, een verzoeknummer van Jan Roefs. Van Michel Telo. I say pego. En natuurlijk is dat uh, een nummer voor Jan Roefs. Goedenavond. Ja, goedenavond, Kirk. Jan, jij zit uh, in München, want morgenavond ja. is daar een grote wedstrijd. Ja. ja, zeker. Ze spelen uh, tegen Basel. En uh, de heenwedstrijd was dus 1-0 voor, voor Basel. Dat was al een, een, een grote verrassing in Zwitserland. En morgen dus de, de Return Allianz Arena uitverkocht. Uh, maar ze hebben er wel weer een beetje geloof in, Jack, hier. Ja, kan ik me ook wel iets bij voorstellen, want uh, je wint niet zo vaak met 7-1 in de competitie. Nee, Nee, ze wonnen dus van Hoffenheim met uh, 7-1. Drie keer Gomez, scoorde ook eindelijk weer een keer. Twee keer Robben, één keer uit een penalty. Ja, en, en, en Bayern speelde echt wel als een, uh, als, een, als een ploeg. Geen gemopper onderling. Dat was in de wedstrijd tegen Leverkusen de week daarvoor. Die ze met 2-0 verloren, wel het geval. Tussen uh, um, Boateng en uh, Müller. Die, die schoolden elkaar echt uh, de huid vol voor de camera op het veld. En er werd natuurlijk uh, uitgebreid over nagepraat uh, hier in Beiren. Maar, maar dat was een, was een, een teamprestatie tegen uh, Hoffenheim. 7-1. Uh, ja, en, en iedereen, iedereen heeft er weer vertrouwen in morgen. Ja, hoe groot is de druk eigenlijk op Bayern? Want de, de finale vindt plaats in München. Is dat een uh, reëel uitgangspunt om te denken dat uh, München A doorkomt en B uh, de finale haalt? Nou ja, uh, het, het is reëel om te denken dat, dat, dat Bayern München doorkomt tegen, tegen Basel, dat is één. Uh, maar het doel is hier natuurlijk altijd kampioen worden. Er staan vijf punten achter op Borussia Dortmund. En het andere doel is die Champions League finale halen, omdat die wedstrijd dus in München wordt gespeeld. Er had Van Gaal ook al mee te kampen vorige zoen. Want Bayern zou er moesten uh, toen een, een, een plaats hebben om zich uiteindelijk via de voorronde te kwalificeren voor de Champions League. Dat is allemaal gelukt. Maar die, die druk is gigantisch. En dat heeft uh, Heuners ook gezegd. En, en alle grote mannen binnen Bayern roepen dat natuurlijk te passend om. Pas en onpas. ja, wij moeten gewoon die finale halen, anders is het seizoen absoluut niet geslaagd. En, en die druk ligt op de schouders van Hinkes. Ja, jij zegt heel, heel makkelijk. Uh, normaal gesproken gaat Bayern-München zich inderdaad gewoon plaatsen voor de volgende ronde. Maar dat Basel heeft wel een hele gekke ploeg met goede uitslagen dit seizoen Europees. Ja. Precies, en, uh, en, en ze doen het gewoon ook weer supergoed in de, in de, in de Zwitserse competitie, dat is niet zo moeilijk, ze staan echte straatlengte voor de bloedzijn. En speelden natuurlijk ook die wedstrijd in Basel heel goed tegen Bayern München, vooral verdedigend. Bayern was daar wel eigenlijk sterker, maar vergat gewoon te scoren. En op een gegeven moment kregen ze in de slotfase dan toch nog een treffer om te horen. Maar het is een goede ploeg, geleid door Heiko Vogel. Uh, het is een trainer die, die jeugdtrainer is geweest bij Bayern München. En samen dus uh, Basel heeft getraind met uh, Austin Fink. Die is nu naar HSV gegaan. En Heiko Vogel heeft het in oktober vorig jaar overgenomen. Ja, en, en doet het gewoon fantastisch. Ja, Hij maar ook gewoon 3-3 gespeeld bij Manchester United bijvoorbeeld. Hè? Ja, dat, dat, zegt, dat zegt al genoeg in een uitwedstrijd op Old Trafford. En, uh, dus, en, en voor Basel is het natuurlijk de wedstrijd van de eeuw. En, en spelers als Treller, die dus heeft gespeeld bij Vauw Stuttgart en Frey, bij Dortmund... die weten daar de boel ook wel op te peppen. Om er inderdaad een wedstrijd van de eeuw van te maken. Dus de ploeg uh, zal ervoor gaan. is ook wel een, een, een fysieke ploeg, maar hij heeft dus ook de ervaring... om hier in ieder geval uh, misschien te gaan scoren. Ja, dan wordt het natuurlijk wel lastig voor Bayern, maar... maar... Zoals ze speelden tegen Hoffenheim en het liep eindelijk weer goed met Robben, met, met, met Ribéry. Het viertal speelde, hè? Müller, Kroos, Ribéry en Robben. Ja. En Heinkes heeft de hele tijd gezegd dat dat niet kan. Maar dat, dat, dat liep gewoon afgelopen zaterdag als een trein. En, en de verwachting is dat ze, dat ze alle vier gewoon weer spelen. Ja, en nu komt die man moment... te... met die ja, Franse Robben. naam erbij, hè? die Schweinsteiger. Ja. Die, die is weer fit. Hij heeft 30 minuten meegespeeld tegen Hoffenheim. Vanochtend bij de persconferentie heeft hij gezegd... Dat hij, dat hij helemaal niet boos zal zijn als hij niet van Akite in het veld zal staan. Want alles gaat in het teambelang. Dat is nu het grote woord in, in München. En ja, Robben is toch ook alweer op dreef. Goed tegen, tegen Hoffenheim. Hij heeft eindelijk weer een keer gewoon complete wedstrijden gespeeld. Dat herstel heeft zich eigenlijk ingezet op Wembley tegen Engeland. Dat heeft hij nu doorgetrokken in, in Zuid-Duitsland. En, en daar, daar, ja, daar, daar neemt hij de hele ploeg eigenlijk mee op sleeptouwen, inclusief Ribery en Gomes, die ook weer scoort. En, en Thomas Müller, die dus op de bank heeft gezeten, maar nu uh, ook door blessures wel in de basis stond. Is dus maar de vraag of uh, Müller uh, morgen in de basis staat, dat is een twijfelgeval. Maar Robber zeker, Ribery, ja, ook vraagteken is Gomes, want die heeft een vleeswond opgelopen in werd er tegen Hoffenheim. Dus het is niet zeker of, of die zal spelen morgen. Nou, dat lukt wel, want Uri Heunis is de worstekoning. Dus de, die vleeswondje, dat, dat kunnen ze wel lijmen. Ja, eh, dat, dat precies. Prima. Als, <laughs> dat jij morgen, als jij morgenochtend een leuk terrasje uitzoekt, gaan we lunchen. Want je bent zo zielig <laughs> en alleen vanavond. Ik zie je. Goed, Dag je morgen. Yo. Hoi, hoi. Uiteraard morgenavond uh, in Langs de Lijn flitsen van Bayern München tegen uh, Basel. Uh, en dat is ook de wedstrijd die we live uitzenden, overigens op televisie. En dan ook nog flitsen van Inter tegen Olympique Marseille. En in die wedstrijd, uh, neem ik aan, zal Wesley Sneijder van de partij zijn. Alhoewel, Wesley, goedenavond. Je, Goeden weet, het, je weet het maar nooit. Je weet het maar nooit, hè. Maar <laughs> <laughs> wat nou, denk je zelf? <laughs> Ja, daar ga ik er wel van okay. dan, dan zou je achter Pazzini en Milito uh, spelen, zeg maar? Is dat de verwachting? Nou ja, in ieder geval in, in dat systeem, denk ik. 4-3-1-2. Ja, uh, ja, ja, ja. En uh, heb je nu je draai inmiddels gevonden? En weet de trainer ook wat je kan? Inmiddels wel, hij <laughs> weet, weet wat ik kan. Ik ja. <laughs> nee, heb ja, je goed. een dvd We zaten gegeven. natuurlijk in een hele lastige, ja. hele lastige fase En uh, afgelopen vrijdag. Uh, voor de eerst weer in een maand het besteld gewonnen. Ja, en dat geeft. Natuurlijk, ja, en dat geeft natuurlijk wel weer uh, een hoop vertrouwen. Dat merk je ook aan, aan de supporters. Uh, ze zijn massaal naar de, de, de ticketoffers gegaan om, om kaartjes te kopen voor de wedstrijd. En inmiddels zijn er al 65.000 kaarten verkocht. Dus... Uh... Hoe is, ook die erin. Ja, hoe is dat uh, in Italië eigenlijk? Uh, we hebben gisteren bij PSV meegemaakt dat supporters niet uh, tevreden zijn... met de prestaties van een elftal en dat een trainer dan ook onder druk komt te staan. Hoe is dat in Italië? Wordt dan ook een bus opgewacht? Nou, je ziet dat het bij onze ploeg eigenlijk vrij rustig is nog. En ja, tuurlijk, je hoort wel eens wat links en rechts en, en je ziet ook wel eens wat. Maar we hebben wel geprobeerd om de, om de rust te bewaren... En, uh, we hebben ook wedstrijden gespeeld. Natuurlijk hebben we niet altijd goed gespeeld. Maar we hebben ook wedstrijden gespeeld. waarin we gewoon heel veel pech hadden. Neem de, neem de wedstrijd tegen Marseille daar. Ja. Dat is in de laatste seconde verlies. En ja, daar hoeft hij ook zeker niet te verliezen. En dat zijn, ja, dat is, dat, dat, De supporters die blijven ons wel, wel steunen. Want die weten, die weten ook dat er uit het niets eigenlijk een, een, dat er een omslagmoment kan zijn. En dan staan we er gewoon weer. Maar dat omslagmoment moet morgenavond komen. Wil je nog een leuk seizoen hebben? Ja, ja, precies. En dat besef, dat wisten wist bij ons. Uh, we moeten morgen gewoon een goed resultaat dan zitten. Althans, we moeten gewoon uh, door naar de volgende ronde. Ja. En dan, kan je weer een hoop, dan heb je weer een hoop hersteld. Hoe is het met jou? Want er is heel veel discussie over jou in Nederland. Jij volgt het ongetwijfeld van afstand. Uh, Sommigen vragen zich af. Uh... Kan hij het nog? Die wedstrijd die heeft een tijd stilgestaan. Euh, euh, wordt niet echt gewaardeerd door zijn trainer. Euh, krijgt het moeilijk om aan te pikken? Was hij een paar kilootjes te zwaar op Wembley? Kortom, hoe sta je ja. er zelf in? Nou ja, kijk, weet je, mensen die, die, die, die, die, hebben, die zien natuurlijk niet de ins en outs. En als je kijkt, als ik je, als je de wedstrijd op Wembley beoordeelt... Uh, daar heb ik met Kort met gespeeld waarin ik uh, dagen ziek was. En uiteindelijk heb ik toch besloten om te spelen. En ja, dan ben je niet topfit. Maar je wilt wel zo'n wedstrijd spelen. Dat is, dat is, dat is logisch. Ja. En, uh, de mensen zien niet altijd alle wedstrijden van ons. Ik heb me langzaam, heb ik, na mijn blessure, heb ik me weer teruggewerkt. En uh, ja, Ik kan nu wel zeggen dat ik nu 100%, 100 fit ben. En afgelopen vrijdag ging ook, ging ook heerlijk. Dus uh, Ik zit heerlijk in mijn vel. Hoor. Heel goed. Maar heeft het jou verbaasd dat het toch weer even een tijdje duurt... als je er even uit bent om het op te pikken? Nou, het verbaast me. Nee, dat niet. Dat is gewoon zo. Dat, uh, dat, je hebt wedstrijdritma nodig. En je moet volledige wedstrijden spelen om weer, om weer 100% fit te worden. En het verbaast mij uh, alleen dat, dat de mensen zich zo snel druk maken. Nou ja, dat is niet zo gek. Want je was uh, grote uitblinker van het Nederlands zelf. Alles wat je aanraakte ging erin uh, op het WK. Dus uh, ja, er is heel veel, uh, heel veel aandacht op je gevestigd, en heel veel hoop. Ja, nou, maar dat, dat, dat mag ook. En uh, ik, ik zal ook zorgen dat ik uh, 100% fit blijf. En, en, en alle hoop, uh, alle hoop, alle hoop waar maak. Bij deze beloofd? Beloofd. Heel ja, goed. Veel succes morgen. Dankjewel. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Um, ja, er wordt wat in mijn uh, oor geroepen, maar dat gaat natuurlijk over Brett Holman, Want uh, daar waar de transfermarkt heel langzaam op gang komt al... Uh, voor volgend seizoen gaat het natuurlijk met name over spelers die transfervrij zijn. Want Brett Holman gaat Nederland na negen jaar verlaten. Hij stapt komende zomer over van AZ naar Eston Villa. De Australië is mondeling akkoord met de club uit Birmingham. AZ krijgt geen transfersom, aangezien dus Holmens contract in Alkmaar... komende uh, eind juli afloopt. Feyenoord haalde Holman in uh, 2022. Op 18-jarige leeftijd naar Nederland, maar hij speelde geen minuut voor de Rotterdammers. Via Excelsior en NEC kwam hij bij AZ terecht. Van die momenten dat je een componist hebt die denkt, nou, als ik nou één lijntje schrijf, dan kom ik er wel uit. En uh, Fra Lipo Lipi dacht, als ik er dan tekst er een beetje bij maak... dan noemen we dat Shouldn't Have to Be Like That. En dat zing ik dan 324 keer in 3 minuten en 45 seconden. We gaan door met uh, Short Track. Met de mooie zilvermedaille medaille op zak keerde de Nederlandse Short Track-ploeg... vanavond terug van de wereldkampioenschappen in China. Voor Jeroen Otter was het een geslaagde missie... er nog een hoop te verbeteren. Zo ging de vrouwenachtervolging de mist in... door een blackout van Anita van Doorn en kon Niels... Kerstholt in het individuele toernooi niet voldoende aan zijn eigen verwachtingen. Maar de tweede plaats voor de mannenploeg maakte veel, zo niet alles goed. Floris van Hoorn was op Schiphol aanwezig... waar de sporters door een klein groepje familieleden en vrienden werden opgewacht. <tieden> Jeroen Otter, bondscoach van de op een na beste achtervolgingsploeg ter wereld in het soortrek. Wat voor waarde mogen we hechten aan die zilveren plak? Ja, wat je aan een zilveren plak kan, kan, kan hechten... we rijden in een finale tegen uh, de Olympisch kampioen, de vice-Olympisch kampioen. Twee ploegen, Canada en Korea, die in het verleden al zoveel gouden uh, medailles hebben opgepikt. Of het een of het andere land, het was eigenlijk altijd nummer 1 en 2 uh, de afgelopen 10, 15 jaar. Ja, dan merkt opeens weer een, een nieuw land zich uh, ertussen... En dat is voor Nederland geloof ik alweer 20, 22 jaar geleden... dat we een keertje op het podium hebben gestaan. Dus dat, uh, dat geeft me uh, Hart, ja, een voldoening. op vrouwen. Uh, als je nu kijkt naar het vervolgtraject... wat vind je daarin het moeilijkste? Het moeilijkste is uh, iedereen gezond te houden. Uh, blessurevrij. Het is toch een, een, een redelijk uh, sport met, uh, met gevaren... die je niet altijd zelf onder controle hebt. Het. We rijden niet tegen de klok, maar tegen anderen... En dat betekent ook wel eens dat er iets kan gebeuren waar je je zo niet tegen kan wapenen. En dat, is, dat zou heel erg vervelend zijn, want de breedte in onze sport is nog niet zo groot. Uh, dus ik moet uh, met degene die ik heb, daar moet ik heel voorzichtig mee omgaan. Om een mooi oranje stofje te vinden voor een banket. Kijk, nou, eindelijk. Niels, waar ben je nou trots op? Op je jasje of op je medaille? Een oranje jasje. Dat is heel speciaal, hè? Ja, die hebben we speciaal. Daarvoor zijn we naar China gegaan, toch? Die zilvermedaille in de achtervolgingsploeg. Maakt die een heel toernooi goed? Uh, ja, zeker. Eigenlijk, ik, ja, ik twijfel nu bijna. Maar uh, we, zijn, uh, weet je, wij zijn, we laten het hele jaar zien dat we bij de relay dat we top drie van de wereld zijn. Dat we daar kunnen rijden. Maar op een WK is het toch weer anders. En er zijn ook veel mensen die zeiden van... Ja, en Dordrecht, weet je wel, was voor thuispubliek En misschien was niet iedereen er. Nee, iedereen was er wel. En we lieten zien dat we iedereen kunnen verslaan. En uh, door nu weer tweede te worden, ja, bevestigen we dat gewoon weer. En na afloop was er wel een soort van tevredenheid van ah, mooi dat we dat nu weer bevestigen. Want individueel had jij meer verwacht? Individueel had ik meer verwacht, ja. Ik sta uh, drie keer sta ik in een halve finale en lig ik op plek twee met een aantal rondes te gaan en uh, geef ik hem weg. Nou, vorig jaar pakte ik één finale stond ik er ook twee keer bijna in. En uh, dit jaar voelde ik me beter. Dus ik... Ik had natuurlijk meer gehoopt. Ik had wel gehoopt minimaal één finale. Ja, het is wat anders. Leuk, was al hier gemaakt. Jorien de Mors, Ik heb een uh, goed seizoen gehad. Kan dat uh, in één keer anders zijn? Nou, in principe niet. Ik, uh, ik heb een heel mooi seizoen en ik kijk ook uh, echt uh, met een goed gevoel terug. En uh, ook het WK. Ik... Ik was gewoon wel goed in vorm en het schaatsen ging, ging top eigenlijk. Alleen ja, wat pechmomenten. En uh, ja, dan eindig je misschien niet zo hoog als je zou willen eindigen op een WK. Maar dat doet het niet uh, minder om dat ik uh, goed schaats en uh, dat de vorm er gewoon was. Dus... De vrouwenploeg, daar ging het ook mis. Hoe is dat nu met jullie? Nou ja, dit jaar hebben we gewoon uh, ja, veel pechmomenten gehad. Uh, ook niet alle ritten kunnen rijden. Ook op uh, World Cups niet, wegens blessures of. Uh, ja, andere mankementen, dus dat is wel heel erg jammer. En uh, ja, om dan een WK met zo'n relay af te sluiten, dat is natuurlijk uh, niet wat je ervan uh, had verwacht. Jullie waren wel een beetje boos, hè, Panita? Nou ja, in principe zijn we niet boos op Panita. Uiteindelijk is het een uh, team onderdeel en uh, we doen het met z'n allen. En uiteindelijk uh, ben je met z'n allen de dupe van, uh, van die fout. Dus we moeten het ook met z'n allen bekopen en uh, volgend jaar gewoon weer uh, fris aan de start. Maar het is wel gewoon weer helemaal uitgepraat en alles. Ja, zeker. Dat, uh, daarvoor ben je een team en uh, dat wordt gewoon meteen goed uitgepraat en uh, alles is gewoon prima ja. Geniet er even van. Ja, dat komt nog Maar uh, niet te veel, De vrouw toch tegenvallend, teleurstellend? Ja, zeker in de relay. Dat was een, een, een koude douche. Na 10, 15 meter was de wedstrijd al over. En je komt daar, je hebt je uiteindelijk geplaatst voor de top 8 landen om überhaupt aan het WK mee te mogen doen. En dan, dan lig je er op die manier uit. Dat is heel, heel erg triest. Heb je daar nog veel werk uh, te doen? Ja, die, en die vrouwen zijn nog fragieler. Uh, um, omdat we daar echt maar vier echte toppers hebben. En dan valt er een gat. Bij de mannen hebben we nog, nog, nog een beetje backup. En je hebt er toch vier nodig om zo'n relay te rijden. en uh, Ja, dan moeten we uh, nog heel, heel, heel, heel veel werk uh, uh, verrichten. Ja, tot ziens. Ja, jongens, tot ziens. Yes. Hey. Ellen, tot rijken. Doei, volgende keer met mij freestyle snowboarder Dimitri Jong is bezig aan zijn succesvolste seizoen ooit... met als hoogtepunt zijn eerste wereldbekerzegen. Twee weken geleden op het onderdeel slopestyle. Daarbij leggen de boorders een parcours af met schansen, hellingen en rails. Hun salto's en schroeven tijdens de sprongen worden beoordeeld door een jury. Slopestyle maakt over twee jaar zijn olympische debuut. Dus komen de prestaties van Dimitri Jong op een goed moment. Edwin Cornelissen ontmoette de 17-jarige border op de plaats waar het allemaal begon. Helaas voor hem in de kunstsneeuw van Zoetermeer. Zo. De snowboard schoenen aan, even door de schuifdeur. En dan staan we zowaar in Nederland op een sneeuwpiste. Indoor in Zoetermeer. De snowboardklasjes gaan met de lift naar boven. Om daar de afdalingjes te oefenen. Tenen omhoog, tenen omhoog. Ja, goed zo. Ja, ja, hier ben ik eigenlijk ook begonnen. Toen ik 7 uh, ja, to, of 8 jaar was, ben ik hier ook begonnen in de snowboard Zoetermeer. En ja, als je nu zo al die andere mensen die zijn aan het oefenen voor het begin, ja, dat is wel leuk. En als ik dan even verderop kijk, Dimi, daar zie ik daar uh, de hellingen, de schansen. Uh, ze worden niet gebruikt op dit moment, ze zijn afgesloten. Maar dit is wel jouw onderdeel natuurlijk, hè? de sloopstijl. Ja, en uh, nou zoals ja, je ziet zijn er een paar rails en er staat een schans. Dus ja, dat, daar heb ik vroeger ook altijd op geoefend. Want dat is sloopstel, Allerlei hindernissen nemen en dan naar beneden komen. Ja, meerdere rails en meerdere schansen zijn dat in één uh, run, zeg maar. En op die dingen moet je dan de meest moeilijke trucs laten zien en tricks? Uh, ja, ja, het beste wat je kan. Goed, Dimi. We gaan even uit de kou. Naar de bar. doen we de computer aan. En surfen we naar www.dimiedejonk.nl Gaan we eens eventjes kijken, want um, daar staan ook wat filmpjes van wat jij zo al kan. Je muziek is bijpassend. We zagen hier net echt vliegen van, uh, van een enorme helling af, hè? Ja. we zagen eerst een uh, Switch Backstage 720? En wat? Ja, dat zijn twee rondjes, zeg maar. Twee kromjaars? Ja, twee keer om je aas. Ja. En daarna een uh, dubbel underflip. Een en wat? Dan ga je zeg maar twee keer over de kop maar schuin over de kop en dan doe je dan wanneer die bij zeg maar een halve draai. En dan tot slot nog even terug naar de startpagina. Daar staat een foto, even aanklikken. Een foto van het klassement na de World Cup sloopstel in Stoneham in Canada, een paar weken geleden. En daar staat hij op één. de Jong. Uh, ja, dat was een belangrijke wedstrijd. Het was de enigste World Cup sloopstel van het seizoen. Dus ja, het was uh, leuk dat hij die gewonnen had natuurlijk. Ja. Voelde dat voor jou ook als een soort van doorbraak... dat je nu eens een keertje echt op die hoogste treden van het podium stond? Uh, ja, ik ben nog nooit eerste geworden. Ik ben eerder het seizoen natuurlijk een half bij derde geworden in nieuw Zeeland. En dan ja, de enige World Cup-sloopstelwedstrijd in het seizoen... en dan eerst eerste geworden. Ja, dat geeft natuurlijk wel een supergevoel. Het is trouwens grappig als je kijkt bij de dames staat op nummer 1 Charlotte van Gils. Twee Nederlandse winnaars dus. En dat in een tak van sport die je ja, niet echt met Nederland zou verbinden. Ja, Charlotte van Geels ging ook supergoed, ook eerste gordel was natuurlijk ook echt superleuk. Dan twee Nederlanders, vrouwen en mannen, eerste plek. Ja, dat maak je niet zo vaak mee natuurlijk. Wat is nou het geheim dat die Nederlanders het zo goed doen op dit moment? Um, ja, dat is het geheim. Er zit niet echt een geheim achter denk ik. Goed, wij verlaten de bar. Nog even de kou in van de sneeuwpiste in Zoetermeer. Dat er een verschil tussen dus zo staan en je hap op de uit snel. Waar de beginnende snowboarders en skiers naar beneden komen. Ja, dat nog een keer proberen, echt goed op de zijkant van je snowboard luisteren. dit niveau is Dimi Jong natuurlijk al lang ontstegen, Dimi. Sloopstijl en half vijf. olympische onderdelen zijn het, allebei. En als je dan kijkt naar je klasseringen de afgelopen periode, zie je jezelf dan ook echt als een kanshebber in Sochi? Uh, ja, ik ga er hard voor trainen dit jaar natuurlijk. En ik uh, hoop het wel, ja. De meeste mensen die aan de Wildcats meedoen, die doen dadelijk ook mee aan de Olympische Spelen. Dus zeg maar in Nieuw-Zeeland waar ik daar natuurlijk derde in de halfpijp en daar waren wel echt super veel goede rijders. Dus ja, dat gaf wel echt een super goed gevoel. Want je hoort altijd, zeker met het freestyle snowboarden, hè, dat zijn eigenlijk verschillende circuits. De Olympische Spelen is niet voor iedereen even belangrijk. Hè? Hoe belangrijk zijn die Spelen voor jou? En ja, het is, wel, het is natuurlijk wel echt een van de grootste wedstrijden die er is. Eén keer in de vier jaar. En zoveel, ja, iedereen kijkt ernaar op tv. Dus het is wel, het is wel belangrijk, zeg maar. Wat is wel de droom? Nou ja, niet echt een droom natuurlijk. Het droom is natuurlijk gewoon plezier hebben in mijn sport. En ja, veel reizen Dat is natuurlijk ook superleuk. We hebben natuurlijk in Nederland historie beleefd met Nicoline Sauerbreij... die de eerste niet-schaatsmedaille op de Winterspelen pakte. Zou Dimitri de Jong de tweede kunnen worden die het op een niet-schaatsdiscipline doet? Ja, dat zou kunnen. Als het niet in Sochi is, dan is het misschien in 2018. Want je bent nog jong, dus je hebt nog wel ambitie om lange tijd door te gaan. Ja, zeker weten. <middels>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 Clap for the wolf man, he gon' reach your record high. Yes, baby, I your doctor in love. <laughs> Clap for the wolf man, you gon' dig him till the day you die. <laughs> Everybody talk about the wolf man's of love. 75 or 80 miles an hour, she hover slow, slow, slow. Baby, I can't stop right on a dime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 looking at yeah Doe, met Clap for de Woman. Suriname krijgt een regionale sportacademie. Met geld van de, van de Caribische landen wordt er een complex opgezet... waar talent uit de regio op professionele wijze wordt getraind. Het start, startschot voor de RSA werd afgelopen week gegeven... tijdens de topconferentie in Paramaribo voor Caribische staatshoofden. President Boutersen kondigde de start van het Surinaamse initiatief aan. Dit initiatief... Om een regionale sportacademie van de grond te krijgen, is natuurlijk een heel gedurfde actie. We zijn een van de kleinste landen wat betreft, bevolking, maar ook de kleine landen hebben grote talenten. En om een voorbeeld te geven, we denken dat zeker 65% van het Nederlands voetbal en een groot deel van het Europees voetbal... Alleen maar van jongens zijn die van hier komen. I think everybody understands this part. Yeah. Dus als ik praat over Gullit, of ik praat over Kluiver, of ik praat over Zeedorf, allemaal bekende namen. Dat heeft ons gedreven dat wij iets kunnen hier in het Caribisch gebied. Waardoor we meer Jus Boos kunnen hebben, waardoor we meer. Brian Larras kunnen hebben, waardoor we meer Anthony Estes kunnen hebben, waardoor we meer Ilonga wereldkampioenen geweest daar achter thai Kunnen we die droom die verwezenlijke en de eerste stappen zijn gezet. De gedachte hierachter dat wij als Caribisch gebied in staat zijn grote ...dochters en zonen voort te brengen. Maar het moet georganiseerd en gestructureerd zijn. En we moeten erin geloven. Applaus Letitia Friessen, ook betrokken bij de regionale sportacademie. Oud-atleten. Wat is het belang voor Suriname van zo'n sportacademie? Als de academie er is en je hebt zo'n talent en zo'n talent kan een klik maken van hey, ik wil meer uit mijn sport... dan geloof ik dat we zo iemand kunnen begeleiden tot hogere hoogte. Dus dat zal het belang zijn van het RSA in Zuur. De president refereerde daar al even aan. Tal van talenten die vooral in het buitenland furoren maken en hebben gemaakt... Kan zo'n academie ervoor zorgen dat ze in Suriname blijven en dat Suriname wat meer of misschien het Caribisch gebied wat meer op de kaart gezet wordt? Ja, absoluut. Als je de faciliteiten hebt en uh, je hoeft er niet voor weg te gaan en je krijgt de topbegeleiding hier en ze kunnen je begeleiden en ze kunnen je helpen in alles. Helpen. Maar gewoon helpen, het karakter vormen en alles de visie wat je met je sport kan bereiken. Want daar ontbreekt het nu aan in Suriname? Daar ontbreekt het ontzettend aan. En de discipline. Hey, dan hebben we zo over een jaar of tien onze eigen talenten hier op de bodem gecreëerd of gemaakt door topsporters. Hoe komt het dat het er nu nog niet is? Als je gewoon hier naar het voetbal kijkt, dan zie je dat dat talent er is. Waarom ontwikkelt zich dat niet? Waarom stoot bijvoorbeeld Suriname niet door naar de top in Zuid-Amerika? Ja, het is moeilijk om dingen te roepen als ik zeg er is geen visie en er is geen discipline... En, ja, ik wil het houden bij de klik. Als je die klik niet kan maken wat je met je sport wil en hoe ver je ermee kan komen, dan mag je net zo'n groot talent zijn. Maar als je die schakel, die trap, de trapje niet kan nemen, een niveau hoger met jezelf, je eigen leven, je eigen denken, alles, dan zal je met je talent nergens komen. Ilonka Elmond, je bent ook betrokken bij het opzetten van die sportacademie. Wat is het belang voor Suriname van deze sportacademie? Nou, waar het eigenlijk om draait is dat Suriname het sportcentrum gaat worden voor het Caribisch gebied. En eigenlijk de belangrijkste dingen die hierin zullen spelen zijn de sporten die we gaan promoten. Waaronder zeker de Olympische sporten aanwezig zullen zijn. Maar daarbij, daarbij houdt het niet op. Het gaat natuurlijk veel verder. We willen ook natuurlijk ervoor zorgen dat de cursussen hier gedaan kunnen worden. Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld de voetballers, de bekende, zeg maar, ik noem maar wat, Real Madrid... Hier zou kunnen overwinteren en hier bijvoorbeeld hun oefenwedstrijden doet of hun voorbereidingen richting belangrijke wedstrijden. En ik geef maar aan wat de president die gedachten heeft en, uh, en dat is voor ons ter uitvoering. Je ziet ook bijvoorbeeld dat de sportleiders bijvoorbeeld ook moeten meegroeien met, met het internationaal klimaat. Als je bijvoorbeeld tot een bepaalde hoogte gaat, dan ga je ook daar blijven. Als je talenten hebt, kunnen ze zich niet ontwikkelen onder jouw vleugels. Want... Jij ontwikkelt je ook niet verder. Talenten hebben we, maar het gaat ook om de expertise. Het gaat om ons kader. En die hoeft niet per se uit Suriname te komen? Nee hoor, ik geloof daar niet in. Ik denk dat we samen moeten werken. Ik denk dat we... Is dat het voordeel van die regionale 100%. sportacademie? 100 procent. Als ik denk dat we kunnen gaan samenwerken, bijvoorbeeld bijscholing kunnen doen op, op, in de CARICOM. Qua cursussen, qua trainingen, de, de sportbegeleiding optimaliseren. Um, de, de jongeren uitwisselingsprogramma's doen met onze sporters, met die van, van de CARICOM. Denk ik dat het inderdaad een behoorlijk grote voordeel zal zijn voor Suriname. Ik denk dat op die manier creëer je intercontinentaal talent. daaruit ga je dus stappen naar internationaal het wereldkampioen Thai-boksen, de Surinaamse Lanka Elmond... in de bijdrage van correspondent Harmen Boerboom. Het is de bedoeling dat de regionale sportacademie... al voor het WK-voetbal 2014 in buurland Brazilië klaar is... zodat teams in de Suriname kunnen komen trainen. De definitieve locatie voor het complex moet nog worden bepaald. Een wedstrijd in de League vanavond. Cambuur AGOVV, 2 tegen 0. En internationaal voetbal. Arsenal wint zojuist van Newcastle United met 2-1. Met alweer een gol van, van Persie in de slotfase. Een doelpunt van Van Malen. en daarna een opmerkelijke ruzie... tussen Tim Krul, de doelman van Newcastle, en Van Persie. Allebei geel kregen ze ervoor. Vierde Real tegen Getafe eindigt in 1-2. Getafe schuift op naar de middenboot en Vierde verder in de problemen. En Guus Hiddink met zijn ploeg speelde gelijk. Anji tegen Spartak Moskou 0-0. En Demi de Seel blijft bij Spartak Moskou 90 minuten op de bank. Zo direct het oog op morgen met Eva Jinek. en Morgen zijn we uiteraard weer om tien uur. Ik wens u een hele genoeglijke avond. Dag. om 7 uur. Altijd maar opschrijven waar je voor bent, dat is zo slaapverwekkend. Gerrit Komrij spreekt over zijn nieuwe boek, De Loopjongen. Mensen zeggen: Waar ben je chagereinigd? Of waar ben je er nou weer tegen? Ik ben gewoon nergens tegen. Ik ben overal voor. Luister naar Kunststof, woensdag van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Het nieuwe boek van Robert Vuistje. Beste vriend, de geweldige opvolger van het boek. Alleen maar nette mensen. Beste vriend van Robert Vuistje. Ook de koop bij Libris. Dit is Radio 1.